Start. Welkom bij de Zandvoortse Jaarsfilm. We gaan rond met het college van burgemeester en wethouders. En ook zal een aantal Zandvoortes u iets toewensen. Veel plezier! Beste inwoners van de gemeente Zandvoort, in de eerste plaats wil ik u vandaag op deze wijze een heel voorspoedig en gelukkig 2021 wensen. Voor u, voor uw familie en voor uw geliefd. En wat had ik nu graag samen met u in een bomvol nieuw innicum gestaan om met elkaar het glas te heffen. Samen, tijdens een receptie, net als vorig jaar, die mede mogelijk was gemaakt door een brede betrokkenheid van velen uit de Zandvoortse samenleving. Verenigingen, instellingen, ondernemers en veel betrokken inwoners. Helaas kan dit niet en daarom hebben wij als leden van het college van BNW besloten om geheel coronaproof een rondgang door ons mooie dorp te maken. Robert! Dit moet een geweldig nieuwjaar voor jou worden. Vertel eens even, waar kijk je naar uit? Volgens mij is het erg voor de hand liggend waar we naar uitkijken. En dat is dat die, dat die Grand Prix er nu dan na 36 jaar eindelijk gaat komen. En met alle berichten die we nu weten ziet dat er natuurlijk fantastisch uit. Dat dat in september gewoon echt plaats gaat vinden. We zijn super blij met de datum aansluitend aan het hoogseizoen. Dus als, daar kijk ik het echt het meeste naar uit. Dat ik hier voor de eerste keer na 36 jaar weer brullende motoren hoor. En, en we gaan er gewoon vanuit dat die Formule 1 race hier gaat komen. Hè? Zeker. En dat we hier die honderdduizenden fans naar Zandvoort gaan krijgen. En dat we er met z'n allen een geweldig mooi regionaal feest van kunnen maken. Wat zou je, als je daar nou naar kijkt, wat zou je nou het liefste willen? Zouden we willen dat Max direct het eerste jaar op het allerhoogste podium staat? Of zijn we hartstikke blij als, als de reacties van onze bezoekers zijn: van joh, we hebben een fantastisch weekend gehad. We zijn zonder problemen Zandvoort ingekomen en zonder problemen thuisgekomen. En er kan gebeuren wat wil, maar de komende jaren ben ik er weer opnieuw bij. Maar dan is dat laatste misschien nog wel veel belangrijker voor ons. Wordt een geweldig sportief, succesvol en veilig nieuwjaar. Helemaal mee eens. Ik wens de mensen voor dit jaar een knuffel die een knuffel nodig hebben. En dan niet een virtuele knuffel, maar eentje in iemands armen. Ja, we staan hier in uh, het nieuwe jaar met Martin de Bruyne van Nieuw Unicum. Hoe denk jij uh, nieuwe jaar? Ja, Nieuw Unicum is natuurlijk ooit begonnen voor relatief lichte mensen met een lichamelijke beperking. En nu in de loop der tijden is gebleken dat we eigenlijk heel goed zijn voor mensen met progressief MS. Dus daar zijn in de loop der tijd ook veel meer van gekomen. En nu op dit moment hebben we een grote wachtlijst allemaal van mensen met progressief MS. Ja, dat is eigenlijk ja, het is een hele vervelende ziekte natuurlijk, maar het is wel heel mooi om in Zandvoort een plek te hebben waar ze landelijk van zeggen. Jeetje, dat is toch wel de mooiste plek om te verblijven als je dat in één keer hebt. Nou, die gunnen we eigenlijk een betere huisvesting dan nu. Dus ik, ik hoop en ik verwacht eerlijk gezegd, en de ervaringen tot nu toe zijn heel positief, dat we er iets moois van gaan maken voor de mensen die hier wonen. Laten we daarop proosten dat we dit jaar de basis kunnen leggen voor Nieuw Unicum. Een woonwijk in Zandvoort, betrokken bij Zandvoort. Proost, Ma Martin. Doen we heel graag. Mijn wens voor 2021 is dat we een mooie ruimte vinden, uh, waar kunst en cultuur elkaar weer vinden, waar mensen met elkaar kunnen zijn, waar we kunnen verbinden, uh, waar alle groepen welkom zijn uh, en waar samen zijn weer normaal is. Peter, ik ja. wil heel graag met jou het glas heffen op 2021 als voorzitter van de ondernemersvereniging omdat je natuurlijk hartstikke actief ook bent in het eh, dorp en omdat we een ontzettend goede samenwerking hebben. Wat is jouw Zeker. hoop, jouw wens voor 2021? We hebben het om elkaar gekregen dat de OBZ, ondernemersbelangen Zandvoort, nu uit alle eh, ondernemersverenigingen in Zandvoort bestaat, waaronder dus ook Hotel Pension. Daar ben ik heel blij mee. Daar zitten, zijn we al jaren mee bezig geweest om die bij de club te krijgen. En het is nou gelukt en we zijn nu met z'n allen vertegenwoordigd als zijnde OBZ, als een hele belangrijke ondernemerspartij in Zandvoort. We gaan uh, daar met frisse moed mee verder. Gronja Pola, Cali ik wens het uh, alle inwoners van Zaandvoort en natuurlijk de hele wereld. Gelukkig nieuwjaar beste wensen, uh, mag in 2021 vol gezond zijn, uh, gezondheid zijn uh, en ik uh, hoop dat snel uh, voor alle horecaondernemers wij zullen een goede seizoen hebben, een lang en een goede seizoen en natuurlijk voor iedereen een beste seizoen. Jammer. Ja, ik kom hier eigenlijk proosten op de nieuwe directeur van Pluspunt, Remco. Remco, een belangrijke vraag natuurlijk voor dit jaar, 2021 is, wat zijn jouw verwachtingen wat denk jij? Ik hoop op heel veel gezondheid voor iedereen. Iedereen die bij ons komt, iedereen die bij ons werkt, voor heel veel zandvoorters. Ja, we kijken toch terug op een ander jaar dan normaal, wat we daar ook wel van geleerd hebben, dat je dus eigenlijk toch wel meer naar buiten moet. Meer de mensen opzoeken, buiten mocht ook meer, mocht je toch elkaar ontmoeten, mag je toch zo staan zoals wij nu staan, zonder mondkapje, en dan kunnen we toch Oogcontact maken, aan elkaars gezicht zien, een beetje mimiek, hoe zit jij erbij, hoe zit ik erbij. Dus dat is wat we in 2021 echt door gaan zetten. Meer naar buiten, meer opzoeken, meer die buurt in, die activiteiten op die veldjes, op die pleintjes. Die jongeren actief opzoeken, dat is wat we, waar we echt op in gaan zetten. Ja, op het samenkomen, Juist, op het samenkomen. En weer bij elkaar komen. Heel mooi, hartstikke goed. Mooi jaar. Juist, mooi jaar. Ik wens een ieder, maar dan ook echt een ieder, een gezellig en een prettig samen zijn in 2021. Wat zijn jouw wensen voor 2021? Uh, ja, hoop hoge temperatuur. dat ja. ervaren we wel bij op strand. <laughs> Mooi. Ja. Uh, dat we gewoon met z'n allen straks uh, zo snel mogelijk weer echt kunnen genieten van het strand en van elkaar. Dus dat we weer samen kunnen komen, dat zou wel heel fijn zijn. Daar is het strand natuurlijk wel een hele mooie plek voor. Wat gaat 2021 jou persoonlijk nog brengen? We verwachten half maart uh, de kleine, dus dat, uh, dat wordt spannend. Ja, Tot, uh, voor de eerste keer varen, dus dat wordt een nieuwe ervaring. Ja, ik hoop ja. dat het... Al je dromen mogen uitkomen. Cheers van hetzelfde. Cheers. 2020 vlaggen we snel af. Vol gas 2021 in in goede gezondheid. Er zijn zoveel zandvoortes die dit afgelopen jaar zo weinig hebben kunnen doen. Ja, die staan te springen om te gaan bewegen en sporten. Dus ja, wat mij, wat de sportraad betreft, wordt dit een bruisend sportjaar. Nou ja, misschien hoop, het, hoop ik dat de tennishal er echt zeg maar echt de eerste spa de grond in kan hè, dit jaar daar. Ja, daar. <laughs> ja daar daar daar daar rekenen wij als sportenraad ook natuurlijk op ja. de, de eerste schop de grond in en uh, dat aan het eind van dit jaar uh, ja de winter van 22 dat dat er echt hier binnen getennis kan worden nou 2021 moet natuurlijk sportief gezien een heel belangrijk jaar worden oh, voor mij ook uh, omdat uh, ik ben een walking basketballer. Uh, ik kan niet meer echt uh, wat ik deed, maar wel walking basketball hier in de hal. Ja, dus ik zie er ook echt heel erg naar uit dat we dat ook weer kunnen opstarten. En uh, met elkaar, het sociale, bewegen. Ja, dus het is uh, echt groot gemis was dat. Ja. ja. Op een succesvol, sportief en gezond nieuwjaar. Wederzijds. We wensen jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. En wij hopen dat we dit jaar weer de. ...ijsbaan op deze locatie mogen organiseren. We gaan ervoor, voor de jeugd en voor ons allen. Anke van Prewonen is zaak hier op het gasthuishofje. 2021, wij gaan samenwerken. En wat gaan we elkaar wensen daarin? Want wij staan hier wel voor de camera, maar men verwacht wel wat van ons. Ja. Dat we woningen toevoegen, zodat we wat doen aan de wachtlijsten. Dat we onze oudere bewoners een fijne woning kunnen bieden jongeren kunnen laten uitstromen bij de ouders en een eigen huisje kunnen krijgen. Dat wij daar samen aan werken. Dat gaan we waarschijnlijk niet met z'n tweetjes redden, dus daar hebben we ook andere mensen bij nodig. En ik denk dat dat is waar we volgend jaar met elkaar de schouders onder mogen zetten. Veel bewoners en nieuwe bewoners in Zandvoort gelukkig mogen maken in de woningen van prewonen. Proost! Cheers! Ik hoop dat we het komend jaar uh, volop kunnen genieten van onze mooie Zandvoort, hoe wij het uh, normaal kennen. En hierbij wil ik iedereen uh, de beste gezondheid wensen en dat we elkaar in een normale samenleving weer kunnen begroeten. Wat zijn jouw wensen voor 2021 vanuit Z CFM voor Zandvoort? Alles vieren wat we vorig jaar niet ja. hebben kunnen vieren. Want uh, ZFM 30 jaar, dat is iets uh, waar heel Zandvoort toch wel een beetje naartoe heeft geleefd. En uh, laten we niet vergeten de ZFMR zelf. Dat wat wij allemaal al hebben gedaan, zoals het gaan werken aan nieuwe programmaformats, leuke nieuwe radioshow, bijvoorbeeld op de donderdagochtend. Uh, wij hopen die lijn heel erg te gaan doorzetten. Bewegende televisiebeelden, uh, klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Ja. Dan moet je aan werken en aan investeren en dat vereist wat technische aanpassingen. En mensen die het doen natuurlijk. Dus we hebben al leuke nieuwe vrijwilligers en we hopen er nog heel veel meer te gaan vinden. 30 jaar CFN. Yeah! Nou, de beste voor je wensen voor iedereen en maken wat van. En ik hoop dat de politiek hier bij de boulevard besluiten een keer er goed uitkomt en niet zo zit zitten kiffen allemaal op elkaar. Dank u wel. COVID of geen COVID, ik wens voor 2021 Stand voor een hele mooie gay pride. Ik wens iedereen voor 2021 alle goeds en dat het maar voor iedereen een heel mooi jaar mag worden. Ik hoop dat het een heel mooi weer wordt volgend jaar na de corona en dat Zandvoort er weer helemaal bovenop komt met z'n allen. Voor het nieuwe jaar wens ik dat alles weer een beetje wordt zoals het was en dat we veel leuke evenementen in Zandvoort mogen hebben, zoals de Formule 1, de Pride van de zomer en weer leuke feestjes op Woedstok natuurlijk. Lana, ik proost met jou op 2021. Dat we maar weer heel veel mensen mogen ontvangen in Zandvoort. Dat we prachtige evenementen zullen hebben. En dat het voor heel Zandvoort en al onze bezoekers een prachtig jaar wordt. Daar proost heb... ik zeker op mee. 2021 wordt het jaar dat we gewoon weer kunnen zijn wie we zijn. gasvrij zoals we willen zijn. Uh, de mensen mogen ontvangen zoals we die willen ontvangen. Evenementen kunnen organiseren zoals we die willen organiseren. Zodat de hele wereld kan zien dat we misschien maar een dorp zijn. Maar wel enorm veel capaciteit hebben hier. Om op het nieuwjaar te proosten ging ik net als de wethouders Ellen Verhey, Gert-Jan Bluis en Raymond van Haafden langs bij drie inwoners van onze gemeente. Mensen die allemaal staan voor iets dat Zandvoort zo uniek, mooi en boeiend maakt. Ik ging langs bij Toet, die ondanks heel veel tegenslagen in haar leven op haar manier optimistisch blijft. En ze kijkt er nu alweer naar uit om straks, als alles weer normaal is met haar popcorn te mogen zien. Toet, wat uh, fijn dat ik even bij je langs mag komen. We zijn nu aanbeland in 2021. Ja. Wat gaat dat voor jou betekenen? Ik hoop dat ik uh, nou ja, uh, qua gezondheid niet uh, veel harder achteruit ga dan het afgelopen jaar. Maar uh, vooral uh, dat ik hoop dat, dat iedereen corona-vrij blijft en dat uh, iedereen gezond mogelijk kan zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Uh, en Toet, waar hoop jij uh, persoonlijk het meeste op voor 2021? Oh, die is wel heel makkelijk. Um, ik kom niet veel buiten natuurlijk en waar ik nog wel voor buiten kwam, voordat corona uitbrak, is zingen bij ons beachpopzingers, bij, bij ons popcore. Dat is zo leuk om te doen en dat kan ik ook nog, dus uh, ik hoop dat corona Onder de knie komt en, en of het anders onder controle komt, dat we het onder de knie gaan krijgen en dan kan ik tenminste weer gaan zingen samen. Dat vind ik echt, dat zou ik echt hopen. Ja. Wat ik ongelooflijk aan jou waardeer, is dat je uh, ondanks uh, ja alles wat je uh, meemaakt, dat je altijd heel optimistisch bent en dat optimisme uh, ook uitstraalt. Dus uh, ik zou graag met ja. jou willen toosten op ja. 2021. En uh, dat het een heel mooi jaar mag worden en dat we ook weer snel naar normale omstandigheden mogen. Proost doet. Ja, proost. Proost. Ik heb ook geproost met twee jonge mensen die zich enorm inzetten in Zandvoort. Kane, hij is vrijwilliger bij zowel de reddingsbrigade als de reddingsmaatschappij. Hij staat dag en nacht klaar om mensen te helpen, ook in zware omstandigheden. En daarnaast vlocht hij over die activiteiten om jongeren te laten zien hoe leuk en spannend het is om dat werk te doen. Hij heeft tegenwoordig voor mij de hoop en de wens dat ook veel jonge mensen bereid zijn om hun handen uit hun mouwen te steken. Ik ben heel fanatiek met heel veel dingen, reddingsbrigade, renningsmaatschappij. Wat gaat 2021 voor jou betekenen? Hopelijk ben ik volgend jaar officieel opstapper, want ben ik ben nu eigenlijk nog opstapper op proef bij de KNRM. En volgend jaar kan ik hopelijk de stap maken om officieel lifeguard te worden, want nu ben ik nog junior lifeguard bij de renningsbrigade. Dus dat zou heel leuk zijn en uh, ja, dan kan ik hopelijk voor een veilig strand zorgen. Ik begrijp dat je ook nog iets met een vlog gaat doen, klopt dat? Het is natuurlijk uh, allemaal vrijwillig wat we doen bij de rangebrigade en de KNRM. Het zou natuurlijk heel erg leuk zijn als we dan door mijn vlogs ook meer aandacht kunnen krijgen voor de rangebrigade en de KNRM. Dat we dan hopelijk wat uh, zandvoortse donateurs kunnen werven. En ik hoop ook dat dat weer heel veel mensen aanzet uh, die uh, jou zien en denken, hé, hey, dat wil ik ook. En ook uh, ja. zich aanmelden als ja. uh, vrijwilliger. Het zou natuurlijk heel leuk zijn. Dan gaan we op uh, proost te een mooi jaar. En tenslotte ging ik ook bij Jelmer langs. Naast zijn studie journalistiek is hij zeer actief bij ZFM en bij Zandvoort Insight, waar hij op geheel eigen wijze het Zandvoortse nieuws presenteert. En daarnaast is hij ook een groot voorvechter voor openheid over diversiteit onder jongeren. Ik zie in deze beide jongeren een toekomst die mij hoopvol stemt, want zij staan niet alleen. Heel veel jongeren zetten zich gelukkig in om Zandvoort mooier, beter en leuker te maken. Is er een, een boodschap die jij aan, aan alle Zandvoorters zou willen meegeven voor het komende jaar? Dan wil ik me toch wel richten aan misschien de wat jongere Zandvoorters. Uh, ook voor 2021 wordt het een moeilijk jaar uh, met iedereen die, op, uh, uh, die nog te maken heeft met studie en school. En ik wil hen een, uh, een sterkte wensen, ook voor de komende periode. Maar in geheel Zandvoort, uh, we moeten het samen met de toekomst van Zandvoort doen. En uh, ook in 2021 hoop ik dat daar stappen in worden gemaakt. Dan hoop ik dat je ook gewoon je echt in blijft zetten zoals je dat uh, doet. Want ik denk dat Zandvoort daar heel trots op mag zijn. Proost, Jammer. Ja, proost. proost. <lacht> By the way, voor als u het zich afvraagt, wij proosten alleen met alcoholvrije bubbels. Het waren mooie en inspirerende ontmoetingen die gekenmerkt werden door veerkracht, optimisme en de hoop op een beter jaar. We hadden die ontmoetingen in de wetenschap dat achter veel Zandvoortse voordeuren ook... Veel verdriet heerst van mensen die besmet zijn geraakt aan het coronavirus en heel ziek zijn geworden. Van nabestaanden, van mensen die zijn overleden. Verdriet van mensen die als gevolg van de pandemie andere zorg niet kunnen krijgen. Verdriet van mensen die door alle beperkingen alleen zijn. Van ondernemers die hun zaak moeten sluiten en voor wie de toekomst zo ongewis is. En van inwoners die zich onzeker voelen in deze tijd waarin alles anders is dan we gewend zijn. Maar er is ook veel bewondering voor de zorgmedewerkers uit onze gemeente die dag en nacht klaarstaan. Die zo hard moeten werken en waar zoveel van wordt gevraagd. Voor de leerkrachten die moesten overschakelen aan andere manieren van onderwijs. Voor de handhavers en diensten die er ineens hele andere taken bij kregen. Maar gelukkig zagen we tijdens onze rondgang ook veel blijdschap, hoop en betrokkenheid. Ik ben diep onder de indruk van de veerkracht en de manier waarop inwoners zich aanpassen... ...aan de soms zo moeilijke omstandigheden. Vorig jaar brak ik tijdens mijn speech... ...een lans voor vrijwilligers in onze gemeenschap. En wie had kunnen denken dat het beroep op velen van u... ...die andere vrijwilligen ondersteunen... ...niet lang daarna in zo'n ander daglicht zou komen te staan. Niet voor niets is de naar mijn voorganger... Nick Meijer vernoemde vrijwilligersprijs... ...dit jaar uitgereikt aan alle vrijwilligers in onze gemeente. Ik ben zeer geraakt... Door het vele stille werk dat mensen voor elkaar verrichten. Velen van u pasten zich aan de omstandigheden aan om toch ondanks de beperkingen heel veel mogelijk te blijven maken voor uw medebewoners. Bij een nieuwjaarspeech wordt ook een terugblik. En het is verleidelijk het hele jaar langs te lopen zoals ik dat zou doen wanneer we nu live bij elkaar waren. Maar ik beperk me dit jaar tot een kort overzicht. Want wat begonnen we optimistisch. Zandvoort stond voor het begin van iets heel moois. De terugkeer van de Formule 1. En overal in het straatbeeld verschenen de zwart-wit geblokte vlaggen. En het leek wel of heel Zandvoort uitkeek naar dat ene weekend in mei. En toen, toen kwamen berichten over een virus uit China. Het zou zo'n vaart niet lopen. Maar binnen een aantal weken was de horeca gesloten en waren de scholen dicht. Er was veel onbekendheid en dus ook veel ongerustheid over wat er gebeurde. En ondertussen werden wij in Zandvoort geconfronteerd met veel mensen die lekker op het strand wilden uitwaaien. Terwijl de voorzieningen dicht waren en heel veel was gesloten. Dit betekende dat we mensen moesten vragen om niet naar Zandvoort te komen. Iets wat geheel tegen onze natuur is. Want Zandvoort leeft ervan dat er mensen naar deze unieke badplaats komen. En wat volgde was een hele bijzondere zomer. Waarin we te maken kregen met grote drukte, extreem lang en mooi weer... en als klap op de vuurpijl ook nog een zeer gevaarlijke zee... waarbij een aantal keren zelfs de rode vlag is gehezen. En dat was voor het eerst in 15 jaar. Het was een hele andere zomer dan anders. Maar terugkijkend ben ik heel erg blij dat we gezamenlijk de uitdaging hebben weten aan te pakken en ik wil een groot compliment maken aan alle die daarbij hebben bijgedragen. Ook politiek gezien was het een bijzonder jaar waarin de kaarten opnieuw werden geschud. Het hoofdstuk 2020 uit de Zandvoortse geschiedenisboek zal dan ook aanmerkelijk dikker blijken te zijn dan andere jaren. Beste inwoners, ik ben een optimistisch mens en ik weet zeker dat 2021 in vele opzichten ons betere tijden gaat brengen. Een jaar waarin we ook kunnen bouwen op de lessen die we de afgelopen periode hebben geleerd. We liggen volop uitdagingen. In de eerste plaats, hoe komen we als Zandvoort deze crisis te bogen? Als ondernemers, als bewoners, als gemeente. Pas over een tijd zal duidelijk worden welke gaten er zijn geslagen en hoe diep ze zijn. Het vraagt echt vereende krachten om daarmee aan de slag te gaan. Gelukkig hebben we als gemeente een coronafonds kunnen inzetten maar dat we zullen we voorzichtig en zo effectief mogelijk moeten inzetten. Het beschikbare geld kunnen we immers maar één keer uitgeven. Het komende jaar zullen ook doorbraken bereikt moeten worden op het gebied van parkeren... en de grote projecten in ons dorp. Projecten die zo hard nodig zijn om extra huizen te bouwen. Huizen om jongeren te kunnen behouden en aan te trekken. En natuurlijk ben ik ook heel erg blij dat we weer op de kalender staan voor de Formule 1. Ik weet zeker dat dat een prachtig feest wordt, een feest niet alleen voor Zandvoort... Maar dat we samen met de hele regio en heel Nederland gaan vieren. Ten slotte wil ik graag afsluiten met een laatste oproep. Natuurlijk zijn dit ongewone omstandigheden. En soms leidt dat tot kortere lontjes. En ik heb diep respect voor hoeveel, hoe heel veel mensen omgaan met de situatie waarin we ons nu bevinden. Maar mijn indringende vraag aan u is, wees en blijf lief voor elkaar. Onze koning nam het in zijn kersttoespraak op voor de nuance. Ik koester de hoop dat de bezinning die deze nare periode met zich meebrengt, de ruimte geeft om meer naar elkaar te luisteren. Om niet meteen op de socials te roepen wat je vindt of denkt, maar je eerst en vooral in te leven in de situatie en de mening van de ander. Als we met elkaar sterker uit deze crisis willen komen, dan is het nodig dat we elkaar en elkaars mening respecteren. Ik kijk vol vertrouwen naar 2021 en dat wil ik benadrukken. Er komt ongetwijfeld nog veel op ons af, maar één ding weet ik zeker. De veerkracht. De daadkracht van Zandvoort en haar inwoners en ondernemers is zo groot dat we hier sterker en beter uit gaan komen. Ik hoop velen van u snel weer in het echte te mogen ontmoeten. En het graag tot dan voor nu op deze manier het glas. En ik wens u een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat u genoten hebt van deze film. Ik hoop u ook terug te zien op de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie 2022. Voor nu een gezond nieuwjaar en blijf vrolijk. Tot zover was dat de nieuwjaarsfilm die we hebben kunnen zien op de tv-kanaal en ook op de radio, want daar was natuurlijk ook audio van. En daarachter hoorde je natuurlijk, hoe kan het ook anders, een zeer geëikt nummer van ABBA en Happy New Year. En daarachter, eh, daar is eigenlijk het mee begonnen, dit eh, anderhalf uurtje wat eh, we gaan doen tussen vier en zes. Dels beslaat dat dus ook het programma wat de heer Walter Sanders heeft achtergelaten. Maar goed, ik ga er een beetje overheen crossen. Vandaag 1 januari. Het lijkt wel alsof ik hier niet weg geweest ben. Het <laughs> is ergens rond 1 uur vannacht gestopt. Hoewel, er zijn gelukkig nog ook andere mensen in het pand geweest. Uh, van Lunchroom zijn geweest. Marja en Pim hebben tussen 1 en 3 het programma gedaan. En nou um, is het mijn beurt uh, om er wat van te maken. Met die, met die verstanden dat er een beetje muziek uh, wordt uh, gemaakt. Ehm... Um Line, dat was de laatste die je hoorde. What a nice surprise. Hij wordt ook uh, zowaar omarmd door uh, een aantal uh, radiocollega's uh, waar ik ook een radioprogramma mee doe op de dinsdagmorgen. Die uh, schieten soms, uh, wel eens die muzikale werken waar ik mee aankom... schieten ze gewoon spontaan af. Van, uh, ja, Het staat ons vrij om, het, uh, om daar wat, uh, wat over te zeggen. Maar deze konden ze dus wel waarderen. Uh, maar ja, het komt ook uit Volendam, zou Gerloogman zeggen. En dan, uh, dan is het meestal wel goed. Maar goed. Laten we dan even een beetje in de geest van degene die het normaal gesproken heeft achtergelaten op de vrijdagmiddag. Een beetje Sol, Chic en My Forbidden Lover. is een van de, de leukste verhalen over deze song van Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft alles uh, te maken met uh, David Stewart of David Stewart van de Eurythmics. want die had op een gegeven moment Stevie Nicks over de grond. En uh, in de Howard Stern Show heeft uh, Stewart toen uitgelegd... Uh, waar die titel op min of meer vandaan is gekomen. Don't come around here no more. Uh, dat had te maken met een feestje die Stuart heeft uh, gegeven... van een uh, show van de Eurythmics in Los Angeles. En daar uh, kwam ook Stevie Nicks als gast uh, bij hem langs. En dat uh, was natuurlijk... Zij uh, was uh, niet de enige gast, er waren meerdere gasten. Maar uh, toen de feestgangers allemaal naar... Uh, Vlak van tijd waren vertrokken en in de badkamer waren verdwenen om uh, het een en ander te gebruiken, want dat gebeurde namelijk ook genotsmiddelen, je kent dat wel. Uh, werd hij om vijf uur s ochtends wakker en zag niks in zijn kamer uh, Victoriaanse kleding aan de uh, aan passen was. Het hele scenario deed hem erg uh, sterk denken aan Alice in Wonderland wat ook weer gebruikt is in de videoclip van uh, Tom Petty en de Heartbreakers bij dit nummer. Uh, want uh, daarin zie je ook duidelijk een uh, Alice in Wonderland-achtige uh, setting. En uh, later Hoorde die uh, Stevie Nix op uh, een gegeven moment haar vriend eruit gooien. Dat was uh, de Eagles-gitarist Joe Walsh. Van. kom hier niet meer terug. En dat was uh, de aanleiding om daar een liedje over te maken. Tenminste, zo heeft uh, Tom Petty dat uh, geïnterpreteerd. Daarvoor hoorden we een uh, hele mooie van... Uh, dan moet ik weer even op mijn lijstje kijken. Uh, dat was uh, Chic met My Forbidden Lover. Ja, zo uh, werkt dat. Uh, dan weer even terug naar uh, de speler uit de linkerzijde. CD-speler noemen we dat. En dat is dan Stephanie Mills. Met eigenlijk, uh, denk ik, een van de eerste hits die ze scoorde in Nederland. En dat nummer dat heet Never knew love like this before. Ik wil vertellen dat de beide Henken, die daar uh, ooit deel van uit hebben gemaakt van dit uh, goede doel, uh, zich uh, tegenwoordig uh, met andere dingen bezighouden. De ene Henk is wat meer de politiek ingegaan. Tenminste, dat heeft hij een lange tijd gedaan. De ander die is op een gegeven moment toch zich mee een beetje gaan bemoeien... met talentenjachten en dat soort zaken. Dus dat, dat maakte het wel heel erg bijzonder. En op een gegeven moment werd er toch eens een keer gevraagd... Zeg, hoe zit het nou? dat nou met dat goede doel? Waarop Henk Westbroek, dus de, de wat, wat meer komische figuur... zegt, nou moeten we dat, als we dat een beetje bij elkaar gaan brengen... dan wordt het, wordt het niet best, zei hij. Dus... Dus, dus daarom laten ze dat achterwege. Uh, uit het uh, reken verleden uh, de eenvoud van het uh, goede doel. Daarvoor Stephanie Mills met uh, Never knew love like this before. Dat uh, zijn de nummers die we net hebben mogen beluisteren. Dit is dan weer eentje waar ik dan weer een beetje mee te koop loop. Maar dit is ook een talentvolle muzikante. Uit Rotterdam, Liza Wild. En achter Liza Wild schuilt Lisa de Bruin. Doe denken aan Dolores O'Riordan van de Cranberries. The Night's Dwelling. zij binnen weten te behalen bij de Grote Prijs van Rotterdam. En daar zat er ook nog een prijs aan gekoppeld. En die kunnen muzikanten, denk ik, vandaag de dag ook wel gebruiken. 10.000 euro. Um, en dat is er ergens overkomen in de buurt van november. Want dat uh, was het moment dat daar een beetje werd rondgestrooid met die awards. De grote Prijs van Rotterdam is een beetje eigenlijk een soort... Uh, ja, Grote Prijs van Nederland, maar dan in het klein. Zo moet je het uh, zien. En dat, dat leverde haar toch de nodige publiciteit op. Niet zozeer in de zin van dat het meteen bekend werd in derde landen. Maar ja, een aantal muziekplatformen zoals Indie, Excel en dat soort platforms die pikken dat natuurlijk gelijk op. En wij dus ook. Dus dat is de reden waarom we het draaien. Dat brengt ons aan het eind van uh, dit uur tussen 4 en 5. Straks nog, uh, nog een uurtje, 5 en 6. Om het even een beetje netjes uh, af uh, te sluiten. Ik weet het, uh, normaal gesproken zit er een uh, tijdslot uh, van 5 tot 7. Maar uh, zover gaat het even niet. Want. Het <laughs> is leuk radio maken, maar uh, dat moet nog wel een beetje gezellig uh, blijven. Een van de nummers uh, die meerdere malen is uh, uitgebracht. Missen één keer uh, door Penny Smith en later door de mannen van U2. In die versie hoor je het aan het nieuws van vijf uur. Is she Is addicted to she Is the And she Is Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly Could it be he's taking over oh. Is the essence of me? She Is concentrating on you Who is chosen by she Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly Could it be he's taking over me I'm Drives me in, makes me come up like some heroic She is recreation. She intoxicated by the She has the slowest. En stuur u allemaal fijne dagen en een voorbeeld.